4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... wil een nieuwe discussie over elektronisch stemmen. Sinds 2007 is het gebruik van stemcomputers in Nederland verboden... omdat de machines niet genoeg beveiligd zouden zijn. Daardoor zou er kunnen worden gefraudeerd...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 In Oossoeburg is een bouwvakker van 26 omgekomen bij renovatiewerkzaamheden. Getuigen zeggen dat de man werd geraakt door een kozijn dat van een hijskaan viel. Bouwvakker overleed ter plaatse. Op de plek van het ongeluk worden veel woningen gerenoveerd. SP-Kamerlid Van Gerven is in de Tweede Kamer in botsing gekomen met zijn PvdA-collega Bouwmeester. Van Gerven vroeg een debat aan over anticonceptiepillen, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.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 president van Litouwen krijgt de prestigieuze Karelsprijs, ook wel de Oscar voor politici genoemd. Zaterdag neemt ze de prijs in ontvangst in Aken. De president krijgt de prijs voor haar inspanning om tot een betere samenwerking te komen in Europa. Onder de winnaars van de Karelsprijs zijn tovergrote namen, zoals Bill Clinton en Winston Churchill. En de laatste Nederlander die hem won was Koningin Beatrix in 1996. Het weer dan, wolkenvelden trekken over het land. Maar af en toe schijnt de zon en de temperatuur ligt tussen de 13 en 16 graden. Morgen wat regen en het wordt dan 10 graden. ABB verkeersinformatie Er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koenten 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 Europort Rotterdam voor nissen 4 kilometer. De A20 richting Gouda voor Knobbert de Bresseplein 4. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle voor Leusten 4 kilometer.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 kan Zich delen van een operatie onder narcose herinneren. Dat lijkt me nacht, Mary. een nachtmerrie. Op Volgens een open hart operatie Nemport welke operatie. Ja. Het is Mag niet we... helemaal even, even erg, hè? want de een die ziet alleen maar even het nou. beeld van die chirurg boven. Zegt Maar ja, inderdaad, de ander die heeft pijn, is verlamd, maar kan niet schreeuwen. Dat is Wie verlost ons hier van deze nachtmerrie? Ja, nou ja, des te uh, belangrijker hè, dat uh, ontdekt wordt en gekeken wordt uh, hoe je kunt herkennen wanneer iemand daadwerkelijk bij bewustzijn weer komt. Uit die narcose komt. En gek genoeg, je denkt, dat weten we toch al. Maar dat is met veel dingen toch zo. Dat ja. weten we nog helemaal niet. En, en nu eh, onderzoekers in Amerika zijn er nu achtergekomen waar ze naar moeten kijken. Voorheen werd gekeken naar bloeddruk en hartslag. Maar dat is dus niet afdoende. Maar en... je kan het dus sowieso niet aan de uiterlijke, uh, uh, uh, aan het lichaam zien. Iemand nee. slaat niet zijn ogen op. Nee. Het is niet zo dat hij begint te bewegen. Je kan het niet zien aan zijn hartslag die verandert of aan de bloeddruk. Je kan het wel zien aan zijn uh, hersengolven. En dat is ook wat deze onderzoekers uh, onderzocht hebben. Uh, hersengolven, hè, uh, neuronen, hersencellen... die communiceren met elkaar via elektrische stroompjes. En dat zijn golfjes. En dat vertelt zich weer in een complex uh, patroon... van verschillende hersengolven. En deze Amerikaanse onderzoekers... die hebben heel slim eerst gewerkt met epilepsiepatiënten. Die moeten vaak toch al geopereerd worden. En dan gaat de schedel eraf. En uh, dan kunnen ze heel Twee mooi... Vliegen een Twee vliegen in één klap. Twee vliegen in één klap. Kunnen open. ze op meeliften. Dus... Wat ze gedaan hebben, is echt op het niveau van een enkele hersencel, zo specifiek kunnen ze meten. Kijken wanneer iemand uh, he, iemand die onder narcose raakt, daadwerkelijk niet meer bij bewustzijn is. Dat doen ze dan met, hebben ze in dit geval gedaan met testjes, mensen laten reageren op piepjes en woorden. Mm -hmm. Dus enerzijds kunnen ze dan precies zien... wanneer iemand daadwerkelijk uh, niet meer bij bewustzijn is. Vervolgens hebben ze daar tegelijkertijd gekeken... naar het hersenpatroon van die hersengolven. Nou, ze weten inderdaad wanneer je dus niet meer bij bewustzijn bent. Je kan zien hoe dat patroon eruit ziet. Uh, ze zagen bijvoorbeeld dat specifieke alfagolven heette dat. Die, uh, dat zijn hele trage golven die kwamen op. En dat zijn low frequency waves. Die zagen ze meer. Nou, je weet dus waar je naar moet kijken... Vervolgens is de vraag, kun je dat dan ook zien bij mensen... die hun schedeldakken nog op hebben zitten? Want dat is natuurlijk de normale situatie als je gaat opereren. Ze wisten waar ze naar moesten kijken. Volgens hebben ze hetzelfde gedaan bij gezonde proefpersonen... die ze met hun veelgebruikt narc narcoticum onder narcose hebben gebracht... En ook daar wisten ze, konden ze dus precies dat patroon terugzien. Maar je moet je hoe dan? voorstellen dat je gewoon van die, van die dingetjes op je hoofd geplakt. Ja. En ja. dan tijdens de operatie wordt, er niet alleen, wordt niet alleen je ademhaling in de gaten gehouden, maar kijken ze ook op een schermpje of daar niet ineens toch iets op ligt wat niet zou moeten. Ja, maar normaal gebeurt het niet. Hè? Normaal tijdens een operatie worden dus niet naar, niet naar die hersengolf gekeken. In nee. de, deze proefsituatie hebben ze het wel gedaan hebben dus gezien, ja, we kunnen dit patroon herkennen. We weten nu waar we naar moeten kijken. En de vervolgstap is dus van, ga dit dan ook toepassen. Vast en zeker. En, is, en dan komt er weer een apparaat bij. En dat is nou precies ja. de reden waarom de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Ik, maar ik vind dit het wel lekker, ik want, over. want wij <laughs> ik, willen het ook ik zou, uh, wat <laughs> <ik fica laughs> in de kamer <operatiekamer laughs> ja, liggen. Ja, precies. Ja, maar ja, maar dat zou er precies er het, het, het, het wetmatige, onontsnapbare mechanisme... van nou. de kosten van de gezondheidszorg. Goed dat dat ook maar eens uitgelegd is dan nu. Niet in de hand te houden. Nee. Oké, okay. goed. Frederiek Melman, heel erg hartelijk bedankt. Dankjewel. Het buitenlandpanel met vandaag. Marcel Rutte van het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden en buitenlandspecialist en BNR-commentator Bernard Hammelburg. Heren, welkom. Laten we dicht bij huis beginnen, bij ons buurland Venezuela... want dat grenst in ieder geval aan het koninkrijk der Nederlander... helemaal formeel gesproken, maar het voelt natuurlijk helemaal niet als een buurland. De populaire controversiële president Hugo Chavez is overleden. Dat, is, uh, uh, dat kan niemand ontgaan zijn. Naar een lange strijd tegen kanker. En eh, nou, we krijgen over 30 dagen daar nieuwe verkiezingen. Bernard, eh, premier Rutte, die condoleert het Venezolaanse volk en de regering. Nou, weten we allemaal hoe eh, meneer Chaves over het Westen dacht. Eh, wordt dat wel op prijs gesteld eigenlijk? Zo nou, ik, ik grijp eerst even terug op je inleiding. Het is wel degelijk een buurland. Ja. Eh, bijvoorbeeld de, de, de raffinaderij in Willemstad. Ja. Die is al jaren geleased door de Venezolaanse. Oliemaatschappij. En er zijn dus heel veel. Uh, dwarsverbanden. Ja, mensen die gewoon zeggen: mensen met een Nederlands paspoort, die, ja. le die leven van een Venezolaans inkomen. Uh, je kunt ook op een hele mooie dag, bij wijze van spreken, die landen ongeveer zien liggen tegenover elkaar. Um, en uh, er zijn ook wel eens momenten geweest waarop Chavez zich heeft bemoeid met de verkiezingen in mm -hmm. Curaçao. En uh, zelfs met geld heeft gezwaaid om de partij van Papa Papagodet te steunen. En toen heeft, ik meen Ben Bot, was toen geloof ik de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft nog even stevig geblazen om te zeggen mm. dat hij zich niet met Nederland. Er waren moest toch moesten. ook geruchten dus, van een invasie, ooit? Wat zeg je? Ja, ja, waren er ja, niet ja, ja. Geruchten ja, ja. van een invasie. Ja, ja. zeker. En, en, en dus was, is de, de, het uitgangspunt van Rutte niet zo uh, slecht. En wat betreft die condolences: uh, we hebben dus hele goede banden, zakelijke banden, maar er zijn ook heel veel Venezolanen die naar de Antillen komen. Ja. Uh, en ook veel Antillianen die naar Caracas gaan... omdat ze daar familie hebben of omdat ze daar naar de dokter willen en, en, enzovoort. Uh, dus dat komt heel veel voor. En ja, het is een bevriend land. We hebben officieel uitstekende relaties. En dus behoort het protocolair zo te zijn dat je dan het land condoleert. Uh, en wat mij betreft ook de regering. Want die Chavas kan wel een hele rare pias zijn. Maar formeel hebben we helemaal geen conflict of wat dan ook. Dus zo hoort het. Ja. Obama die heeft uh, gezegd dat wat hem betreft Venezuela nu aan een nieuw hoofdstuk begint. Hij zegt ik steun het Venezolaanse volk. Is dit een soort verkapte manier inderdaad, om te zeggen van jongens een nieuw hoofdstuk. Wees blij dat je van deze man af bent en nu weer even bij de les. Um, ook daar weer, moet je weer even uitkijken. Je hebt de retoriek aan de ene kant. Ze schelden elkaar uit voor rotte vis voortdurend. De Amerikanen en de Venezolanen. Uh, Chávez en ook uh, Maduro, de vicepresident, die hebben zelfs gesuggereerd dat de kanker het gevolg is van een Amerikaanse vergiftiging. Dus dat het een complot was. Dat is nogal wat, om zoiets te zeggen. Wordt dat geloofd, denk je? Nee, in hoor. nee hoor, daar geloof ik niks nee. van. Maar uh, om eventjes het in perspectief te plaatsen, de mm -hmm. Amerikanen... Uh, pompen onge of kopen ongelooflijk veel Venezuelaanse olie. Het is een van hun grootste olieleveranciers. Dus ook zij hebben... de werkelijkheid is heel anders dan de retoriek. Hmm. En wat uh, Obama nu zegt is... hij condoleert het volk... Ook Amerika heeft formeel gewoon betrekkingen met dat land. Alleen hij hoopt dat de opvolger niet zo verschrikkelijk tekeer gaat tegen Amerika. Want ja. dat vindt hij buitengewoon hinderlijk. Ja. Marcel Rutte, de, ja. de opvolger is hoogstwaarschijnlijk, denkt iedereen, die Maduro. Die, ja. De vice-president, hij heeft hem zelf daar neergezet. Um, zal hij zich hetzelfde opstellen als uh, Chavez? Een jaar from now? Nou, er wordt wel gesuggereerd dat, uh, omdat deze man niet zozeer een militaire achtergrond heeft... maar meer uit de vakbondssferen komt, dat hij in die zin wat een betere onderhandelaar zou zijn. En Chavez is natuurlijk de man, de populist, die ook uh, ja, woord en gebaar uithaalt naar uh, ook Obama. Een soort haat-liefde heeft hij toch uh, met dat land zeker met Obama gehad. Ja. Steun ooit beloofd, hè, toen met Katrina en dergelijke. Mm -hmm. uh, maar vervolgens ook uh, Obama ook geschoffeerd. Um, ik kan me voorstellen dat Obama hoopt... dat hij met een soort van handreiking uh, Maduro zover kan krijgen... dat hij toch stapjes in die richting uh, zet. En bijvoorbeeld uh, de indige band met Cuba, dat die wat uh, minder zal worden. Ja. Dat of is dat wat dat hij hoopt, maar, van, maar verwacht je het? De Venezolaanse kiezer verwacht het niet van hem. Die, die, van Maduro. Nee, van nee, Maduro, nee. Ik denk dat nee. hij het liefst ziet dat hij in de voetstappen van ja. Chavez verder zal gaan. Of dat zal gebeuren of hij wel net dezelfde populariteit uh, neer kan leggen... Ik denk dat daar nog even een vraag is. Ik denk dat de man minder charismatisch is. Ja. Nu was Chavez heel erg druk bezig met uh, banden aanhalen met Afrika. Hij, ja. hij vond zichzelf eigenlijk een leider van de hele derde wereld. Ja. Van zowel Zuid-Amerika als Afrika. Uh, gaat die Maduro da daarmee door? Ik, Ik, wat je... heeft hij daar ooit over gezegd? Of praatte hij gewoon zijn baas na tot hij dood was? Nou, Chavez wilde heel graag inderdaad uh, uh, in, in de samenwerking met Afrika... wat trouwens ook vanuit Azië de laatste jaren op gang is gezet. Hè, die platform, die, die, die, die continentale overeenkomsten... die wilde daar uh, uh, zeg maar, ja, support zoeken voor zijn beleid. Ja. En dat deed hij in eerste instantie ook via de olielanden. Dat ging via Nigeria... Nou, nu weer via equatoriaal Guinea, hmm. dat waren natuurlijk de landen die die kenden... maar hij hoopt natuurlijk op een bredere steun. Ik denk zelf dat dat nog niet zo makkelijk zal zijn. Ik denk dat die nog meer een roepende in de woestijn was... met name vanwege ja, natuurlijk ja. ook de omarming van Iran, Cuba en dergelijke. En ja, na de Koude Oorlog heb je natuurlijk in Afrika toch gezien... dat het, het, het Rusland aan invloed verloor. Eh, eh, voormalige landen, eh, communistisch leestgeschold zoals Ethiopië... zijn toch ook aan de andere kant op gegaan, Mozambique, dito. Uh, dat zal nog niet zo makkelijk zijn. Maar ik kan me wel voorstellen, zeker wanneer Afrika het niet voor elkaar krijgt... om de groei die ze de laatste jaren zien uh, te delen op een eerlijke manier. Met name die jeugd, die werkeloze mm -hmm. jeugd. Daar zit natuurlijk wel een tijdbom. En ik kan me voorstellen dat uh, linken met wat we nu in latijns amerika zien... Uh, populisten uh, die wat linkser bezig zijn, die laten zien dat het anders kan... dat dat nog wel eens een, uh, een formule kan zijn die, uh, die een link... Uh, dat tenzij amerika <coughs> Afrika kan versterken. Denk jij dat ook, Bernard? Het dat... zou best kunnen. Kijk, die, die Chavez was natuurlijk een Robin Hood. Uh, en uh, hij is zo populair geworden dat hij zei... We hebben, dit is een schatrijk land, maar er wonen straatarme mensen. Dus ik ga uit die enorme staatskas ga ik geld halen... en dat verdelen ik onder de armen. En dat heeft hij ook wel een beetje gedaan. Niet voldoende, hoor, want mm -hmm. er staan nog steeds mensen... in de rij voor een pak suiker. Maar het, in afval is die indruk ontstaan. De vraag is voor mij in de eerste plaats ook bij de verkiezingen die dan over een maand komen... het, het Venezolaanse volk dit nog gelooft, want dat is ook heel belangrijk. Maar dat bepaalde elementen in Afrika zich daar ook door aangesproken voelen... dat begrijp ik heel goed. Ja. Ook al die landen met al die rijkdommen... en ook heel veel bevolkingen die nog niet daarvan uh, mee kunnen graaien. Dus die hele sfeer uh, van die uh, beetje neo-communistische... Robin Hood-achtige uh, politiek... Ja, dat kan voor sommige Afrikaanse ja. uh, burgers in elk geval best aanspreken. Ja, of in ieder geval die Zuid-Afrikaanse jeugdleider bijvoorbeeld, de communistische partij. Ja, dat is ook zo'n type. Ja, die heeft, hem, heeft dat natuurlijk gelijk aangegrepen. Ja. En, uh, het, uh, ook het Venulaanse Ven volk uh, gecondoleerd in die zin. Ja. Laten we naar Kenia gaan. En de verkiezingen Die, die zijn geweest. Men zit met beven te wachten op de uitslag. Dat duurt allemaal veel te lang. Want men is bang voor enorme gewelddadige uitbarstingen. Zoals uh, in 2007. Uh, uh, 1500, 1200 uh, getallen die variëren. Doden in ieder geval. Um, nu heeft een Afrikaanse organisatie gezegd... dat het allemaal vlekkeloos gegaan is. Denk jij, Marcel Rutte, dat dat, dat geweld zal voorkomen? Daar werd op gespeculeerd in het nieuws uh, vanmorgen. Uh, het is niet zozeer de wijze waarop uh, de, het stemmen verloopt. Waar het om gaat, uiteindelijk, is hoe de telling verloopt. En, en de fraude daarbij eventueel. Daar, daar gaat het om. Nou. Het gaat om de laatste stem. Dus degene waars. die verliest, die roept: dat is nooit eerlijk gegaan, want ik heb verloren. Dat is wat vaak gebeurt. Ja. Uh, en dan hangt het er vanaf, inderdaad hoe nauw de marge is tussen de winnaar en de, de verliezer. Dat, en, dat zal nu ook uh, erg belangrijk zijn. En iedereen bemoeit zich met dat tellen... en wat er wel of niet meegeteld moet worden. Zelfs Engeland, of dat nou een slimme zet is? Nee, er zijn, uh, <laughs> er zijn inderdaad al wat uh, sentimenten richting Engeland gegaan. Dat is natuurlijk een oude kolonie, uh -huh. een land dat heel veel belangen... nu nog heeft... Uh, een aantal grote bedrijven, flinke investeringen. Het uh, Britse leger, dat oefent in Kenia voordat ze naar Afghanistan gaan. Ja, dat is een belangrijk land. Ja. Niet, uh, niet alleen voor de Britten, maar ook voor de Amerikanen... richting uh, bestrijding terrorisme in Somalië. Somalië maar te ja. noemen. Uh, en dat is ook wat de Kenianen uh, roepen. Ja, uh, wij hebben jullie niet zozeer nodig, het Westen. Maar jullie hebben meer ons nodig. En er is altijd nog een Oosten waar we naar kunnen kijken. En dat wordt met name ook gezegd door uh, Uhuru Kenyatta, een van de kandidaten... Um, die samen met zijn running mate um, meneer Ruto, nu eigenlijk ook verwacht worden binnenkort in Den Haag om voor het strafhof te verschijnen. Inderdaad, vanwege die verkiezingen die in 2017. Ja, zo Ja, dat zou hij geantameerd hebben, die rellen en die, die, die moordpartijen. Dat hij, wordt hem. hem wordt onder andere aanget, misdaden tegen de menselijkheid verwezen. En die hebben met name te maken, en ik heb het nu over Hoedoe, mm -hmm. uh, vanwege een tegenactie die over een op een gegeven moment tot stand is gekomen in een plaatje dat heet Naivasha. Dat was een soort tegenactie om de Kikuyu, zijn groep. Om die te beschermen. En daarmee is inderdaad eigenlijk een einde gekomen... toen is het hele proces op gang gekomen met koffie en dan enzovoorts. enzovoorts. Ja, en, en dat wordt hem verweten, dat hij dat gefinancierd en georganiseerd heeft. onder nou. andere ja. Nou, zo so far zo so goed Bernard uh, Hammelburg, uh, wat, wat vind je van deze verkiezingen? Nou, Lopen, ik, zijn ze eerst, perfect gelopen? Wat jij erover heeft Eerst leest? even een paar aardige dingen. Ik ben diep onder de indruk van mensen die uren en uren in de rij staan... om ja. te kunnen en mogen ja, rij stemmen. Dus ik vind ja. het in, in de zin van... Uh, geloof in democratie en zo, vind ik het een enorme opsteker. Ja. En ik, ik heb naar die foto's en naar die beelden zitten kijken... vanmorgen nog en gisteravond. Ik vind dat echt fantastisch dat het kan. En wat ik ook opmerkelijk vind, is dat uh, Kenyatta... Uh, bij die beschuldiging van het strafhof zegt... ik kom wel, ik, ja. uh, ik vind ja. dat ik onschuldig ben. En als jullie iets tegen me hebben, dan kom ik... en dan kom ik me netjes verdedigen. Dus dat zijn wel nette dingen. Uh, en ja, we hopen allemaal dat het uh, goed afloopt. Maar inderdaad, bij die, in de telling, daar zit hem, uh, het, het, het grote probleem. En daar ontstaan nu ook al spanningen. En dan is er nu weer een hele kwestie. Ik, we hadden het er net samen even over voor uh, de uitzending. Er zijn 300.000... Stembiljetten waarvan de vraag is of die wel of niet geldig zijn, of die voorlopig zijn afgekeurd. En bij de totale telling zouden die dan toch weer moeten worden meegenomen. Nou, dat is vragen vraag om... Vraag om rellen ja. en ellende. Ja. Dus als dat gebeurt, dan krijgen we nog een hele, ja. een hele harde toppot dus, daar. Het is een vrij hoog aantal van rond de 5, 6 procent, blijkt uit de provisionele uh, resultaten. Um, ja, en hoe dat gegaan is, dat heet, denk ik heeft onder andere te maken met het feit dat het een zeer ingewikkelde verkiezing is waarbij ervoor voor zes posten nu gekozen moet worden. En dat heeft men proberen te verduidelijken met kleurtjes en dergelijke. Ja, niet maar... alleen de president, maar ook regionale en, ja. en, en gouverneurs, raadsleden. Ik weet niet precies hoe dat allemaal is, de De waardoor... hele bestuurslaag. Precies, alle die, bestuurslaag. Wordt, die wordt helemaal gedecentraliseerd. Dus Er komt nu een, een governor, er komt een, een, mm -hmm. een, een eerste kamer. Die hadden ze voorheen nooit. Daar moet voor gekozen worden. Er wordt gekozen voor uh, representatie van vrouwen. Om te zeker te zijn dat we minstens 74 vrouwen ook in de Tweede Kamer krijgen. Dat moet voor de Tweede. De kamer gekozen worden en dan nog op lokaal niveau, dus dat is nogal wat. Hm. En ja, en, en daar kan wel eens wat fout gaan. Dan kan een stembeheer in de verkeerde box komen en dan wordt hij afgewezen. Ja. Hm. Wanneer gaat het spannend worden? Op welke datum moeten we letten? Ik denk zelf gegeven het feit dat men dat, uh, nu zegt dat er al 50 kiesdistricten in Nairobi zijn. Dat zijn mensen die, dus, die hebben het eindresultaat, het definitieve eindresultaat, niet wat we nu hebben gezien, uh, elektronisch doorgeven van, uh, van de stemmen vanaf een stembureau. Maar die mensen zijn bepalend. Daarvan hebben we er 290. Dus we hebben nog even te gaan. Ik mm -hmm. denk dat dat zeker nog een dag of twee, drie zal duren voordat al die mensen in Nairobi zijn. En de resultaten hebben ja. bekendgemaakt. En is er kans dat er in die dat, zal het rustig blijven in die tussentijd? Is het ja, er, wel? Ik denk wel dat het rustig die... blijft. Kenianen zijn vooral nu boos dat het zo lang duurt ja, Men zegt ja, de verf zien we nu uh -huh. opdrogen. Waarom moet dat? Uh, we waren nu professioneel bezig. We zagen Kenyatta met name die aanhangers zien dat natuurlijk graag gebeuren... Al op 57 procent aan. Dat zou betekenen dat als je daar boven blijft, boven die 50, dat die gekozen gaat worden. Uh, maar we zagen hem nu langzaam maar zeker naar beneden komen, richting 53 procent. Dus dat is wat nu weer spannend wordt. Uh, zakt hij onder die 50 procent of niet? En, en dat wordt een uh, cruciaal moment. Oh, maar als dat moment. zo is, dan moeten we opnieuw... Uh, dan krijgen we een tweede ronde. Tweede ronde ja. en, die, en dat zal rond 11 april zijn. En dat is ongeveer net rond de tijd dat hij naar Den Haag komt. Hm. Als hij de, toch gaat winnen, dan wordt hij uh, um, aangesteld officieel op 30 april. Is de bedoeling. Hm. Maar dan zou die in Den Haag kunnen zitten. Dus wie weet hebben we op nou, 30 april heel, heel veel activiteiten. Ja. Ja. Ja. Nou, maar, maar misschien Benard. kan hij in dat geval vragen of het een weekje later. Kan. Dat zou misschien wel Oké, Bernard, we gaan naar de Verenigde Staten. Uh, 1 maart hadden de Republikeinen en de Democraten het eens moeten worden over een begroting. Dat werden ze niet. Toen ging automatisch een bezuinigingspakket van 85 miljard van start. Niemand schrok daarvan, want de Dow Jones ging in, in een reactie juist uh, naar recordhoogte. Uh, uh, God knows waar weet dat, het, dat dat namelijk dan gebeurt. Ja, dus niemand schikt daar dus kennelijk van. Maar nou is 27 maart weer een belangrijke datum. Wat gebeurt er dan? Nou, dan loopt officieel de deadline hiervan af. Dus dan moeten ze het eens worden... Over die 85 miljard invulling. die 85 invulling. miljard. En wat ze hebben gedaan, het, het was een tweetrapsraket, of eigenlijk een drietraps raket. Eerst moesten ze rond de jaarwisseling het eens worden... over wat heette de fiscal cliff. Ja. Uh, dat betekende, er waren heel veel maatregelen... die een tijdelijke aard hadden en afliepen. Uh, bijvoorbeeld een verlengde werkloosheidsuitkering. Die was tijdelijk verlengd tot twee jaar, viel weer terug naar één jaar. Uh, er de, de zou worden ingegrepen in Medicare, dat is een... een, een uh... Zorg voor ouderen, medische ja, zorg voor ouderen? medische zorg voor ouderen. En zo was er een heel lijstje van dingen, automatische militaire uh, bezuinigingen. En daar zijn ze toen op het, eigenlijk na de deadline net uitgekomen. Maar toen hebben ze een woord toegepast, dat heet sequestration en sequester als je het opzoekt, betekent eigenlijk dat je iets even ergens parkeert. Ja, uh, het is een militaire term eigenlijk. Ja, maar ja. laat, laat ik, laat ik een, een voorbeeld geven dat het duidelijk maakt. Er wordt op het ogenblik onderhandeld tussen Europa en Amerika... over een vrijhandelszone. Ja. Iedereen weet dat landbouw een onoplosbaar dossier is. Want zowel Europa als Amerika subsidiëren uh, de landbouw. En daar is eindeloos ruzie over. Dus nu hoor je ook in het Amerika Amerikaanse congres... let's sequester that... Uh, part. Dus laten we dat, we dat even vakeren. Dan kunnen we ja. over de rest door onderhandelen. Ja. Dat hebben ze dus ook gedaan in deze kwestie. En toen bleven er nog 85 miljard uh, over. En dat moet nu ook, of niet? Dat en is dat moet vraag. dus nu voor de 27ste? Dat moet nu allemaal voor de 27ste. En uh, iedereen heeft het, missen. vooral de Republikeinen, die spelen dan het spel dat ze de, de voorstellen die Obama doet steeds tegenhouden. Ook wel een beetje andersom af en toe. Maar het is toch vooral eenrichtingverkeer. En die moeten ontzettend uitkijken. Want het is één keer echt helemaal misgegaan in de recente geschiedenis. Het was in het midden van de jaren negentig. Toen was Clinton president. En toen werd de oppositie, de republikeinse oppositie, aangevoerd door Newt Gingrich. Ja. En die heeft het er echt op aan laten komen. Uh, en toen hebben ze die deadline overschreden. En toen werd inderdaad, van de ene op de andere dag werden de ambtenaren salarissen niet meer betaald. En wegen werden niet meer onderhouden. Dan gebeurt het ook echt. Toen ging echt het licht uit. Hoe hard is die deadline? Nee, dat is natuurlijk precies hetzelfde als met die Keniaanse verkiezingen. Als het congres zegt, we knopen er nog één of twee weken tegenaan. Dan is er niemand die zegt, nou komen jullie meteen in de dodencel te Dus vandaar dat niemand, dat die beurzen ook helemaal niet paniekeren reageren. Nee, in de eerste plaats zeggen de beleggers, dit is niet het echte probleem. het echte probleem zit veel dieper en zit op andere plekken en gaat vooral over werkgelegenheid. En beleggers zoeken tegenwoordig steeds meer hun beleggingen in andere markten. Want in Amerika is de rente... Uh, zo laag dat ja. dat bijna geen zin meer heeft. En door de ontdekking van de rest van de wereld door de Amerikaanse markten... daardoor gaat die markt omhoog. Bernard, jij zegt uh, uh, de republikeinen moeten oppassen. Die traineren natuurlijk, maar die moeten oppassen. Want het kan ook een keer zover zijn dat het echt gebeurt. Hoe doet Obama het? Hoeveel speelruimte nou, heeft hij? Ja, Wat kan hij hierin? Niet, niet zo heel veel. Nou, in de eerste plaats eerst die vraag van waarom moeten die republikeinen nou zo uitkijken... Omdat toen is het dus gebeurd, he, ja. destijds in de jaren negentig. En dat heeft de, de, de republikeinen uiteindelijk ongelooflijk veel politieke schade opgeleverd. Uh, uh, in de verkiezingen daarna, de, die daarop volgden, zijn ze echt afgestraft... omdat het Amerikaanse volk zei, dit gaat te ver, kom op jongens, jullie moeten eens kunnen worden. Hoe nou, de vraag dan? over ja. Obama. Obama heeft een middel dat hij zou kunnen toepassen. En dat hoor je ook steeds, van, laat het maar gebeuren. Uh, en dan, dan, dan, uh, dus rust, dan rust de verantwoordelijkheid ja. op de schouders van de republikeinen. Ja. Ja, ja. En vergeet niet, Amerika heeft elke twee jaar parlementsverkiezingen. Ja. Dus over anderhalf jaar zijn er alweer verkiezingen. Ja. En daar lopen al die mensen zich alweer warm voor. Dus Obama zegt: als jullie het zover willen laten komen, ja, dan krijgt iedereen plotseling ja. 10% minder. Uh, ziektekostenuitkering, en uh, dat is heel vervelend voor het volk. Uh, ik wens jullie veel succes. Dat ja. is zijn wapen. Juist. He heel kort nog eventjes dit. We hadden in het begin van de uitzending hadden we Hans van Balen, Europarlementariër voor de, voor de VVD, en hij heeft er al meer op gezinspeeld, maar nu echt keihard gezegd, er moet militaire steun voor de Syrische rebellen uh, komen. Ik wil even van jullie bij de reactie. Bernard, wijsheid? Ik hoorde het hem zeggen. Uh, nee, omdat niet goed kan worden, uh, onderscheid kan worden gemaakt tussen de salafistische soenieten, die de meerderheid hebben. En laten we maar zeggen, de ja. redelijke uh, mm -hmm. uh, uh, partijen ja. onder die... Uh, Marcel tussen... Rutte en de tegenargument, dat heb ik ongeveer tegen hem gezegd... Dat, dat je niet weet waar die wapens terechtkomen. En hij zei, hoe langer je wacht... hoe sterker de Taliban achter de al qaeda achtige groeperingen daar worden. Dus wel bewapenen. Ik vind dat hij zich wel op glad ijs uh, begeeft. Uh, als je kan garanderen dat hij hele goede intelligence heeft... dan zou je daar nog eens goed naar moeten kijken, maar... Nou, hij niet zei nog iets tijd. tegen je, Ger. Hij zei ook, dan moeten we even dat embargo opheffen. Ja. Nou, dat moet ja, nog zien gebeuren tijd. in Europa. Uh, ja. je, e, je bedoelt even. Dat even, moet ja, je dat gebeuren klopt. Zo, ja. zo ja. zei hij. Het is zes echt weken. tegen jullie ja, straks. Hij zegt, over zes weken moet het gebeurd zijn. Want er komt de zomer. dan ja, kan het te warm. En de chefstaf van het Vrije Syrische Leger heeft hem ook gezegd... als jullie ja, ons die spullen geven, is het ook zo gepiept. Dan is hij echt zo weg. Dat klinkt ook wel heel aantrekkelijk. En misschien dat meneer Van Balen daar een beetje intrapt... Kan toch? De, ik, ik vind van wel, uh, hoewel ik er wel sympathie voor heb. Want hij heeft ook, dat zei hij ook, de, de, de kleinste schatting is al 60.000 doden. Er ja. zijn zelfs schattingen van 90.000 doden. Het wordt potdomme tijd dat we iets doen. Hm. Daar heeft Van Balen wel gelijk in. Ja. Bernard Hamboer, commentator van BNR. Heel hartelijk bedankt. En Marcel Rutte van het Afrikaanse studiecentrum van de Universiteit van Leiden. Dit was ons buitenlandpanel en ook het einde van de villa. Morgen zijn we er weer. Niet het totale einde, want we zijn er morgen gewoon weer om half vier. En vanaf deze. Einde. Lucella Carazzo ja. met het Radio 1-journaal. Zeker. Lucella. Daarin uh, na zessen Herman Wijfels over de bekentenis van Michael Bogert. Wijfels natuurlijk als oud-topman van de Rabobank. Nou, nog een aantal andere mensen komen aan het woord over die bekentenis. En we hebben aandacht voor de aanpak van Huisjes Melkers. Het kabinet wil daar wat mee. Dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1.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 Het meldpunt Peurslachtoffers heeft afgelopen weken honderden reacties gehad... van mensen die ongerust zijn over de gezondheidsrisico's... van vloe vloerisolatie met Peurschuim. Volgens het meldpunt zijn er bij elkaar 30 nieuwe gevallen gemeld. Er komt een commissie die gaat kijken of elektronisch stemmen... alsnog kan worden ingevoerd. Sinds 2007 is het gebruik van stemcomputers in Nederland verboden... en wordt er met biljetten gestemd. Volgens minister Plasterk is sindsdien de techniek voortgeschreden... en daarom stelt hij een commissie in die gaat kijken naar de mogelijkheden. En de positieve stemming op Wall Street houdt aan. Kort na de opening noteerde de Dow Jones-index 14,295 punten. Een nieuw record. Gisteren werd het record uit 2007 al gebroken. En de opwaartse lijn houdt dus aan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AWP nou, verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 40 kilometer file. Er zijn geen opvallende files bij. De langste staan op de Ring van Amsterdam, de A10 West... richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 Europoort Rotterdam... voor Knopertvaanplein, 6. Op de A20 richting Gouda voor Knopert-Bresseplein, 4. De A28 Utrecht richting Zolle voor Leusden, 5 kilometer. En op de N15 richting Rotterdam bij Spijkenisse, 5 kilometer.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 Goedemiddag, we gaan natuurlijk door op de bekentenis van Michael Bogert... dat ook hij, ja toch, achteraf wel dopinggebruik heeft. Frans Bauer geeft zijn duizendste concert vanavond, dat is in Carré... en we storen hem straks even tijdens de voorbereiding. Met oud-Kamerlid Ger Koopmans bespreek ik de rol van het CDA in deze crisis. Wel of niet meewerken met het kabinet. We beginnen met verpauperde woningen. Denk aan studenten die met z'n tienen in een huis wonen... waar het behang van de muur valt, bruine plekken op het plafond van lekkage. Nou, minister Blok wil daar wat aan doen. Jeroen de Jager is daarom in een wijk in Utrecht. Lombok, Jeroen? Ja, Lombok is dat dus aan de binnenring, min of meer, van, van Utrecht. Het verkeer uh, komt hier, nou ja, niet raast hier langs, maar komt hier toch veel langs. Uh, en dat zijn inderdaad van die woningen, Lucella, die, uh, ja, die eigenlijk wel een likverf kunnen gebruiken. Veel uh, gerafelde randjes eraan, uh, afgeraffelde deuren. Uh, kozijnen die er niet erg lekker mee uitzien... en, en woningen die ook van binnen, uh, bijvoorbeeld deze studentenwoning... ook van binnen, uh, toch wel wat achterstallig onderhoud heeft. En daar wil de minister dus wat aan doen om de leefbaarheid te vergroten. Dat kon allemaal niet zo makkelijk uh, in het verleden. En hij heeft nu maatregelen uh, genomen. Hij wil uh, dat achterstallig onderhoud aangepakt wordt. Zo niet. Dan kunnen er boetes opgelegd worden. En in het uiterste geval wil hij zover gaan dat er een verhuurverbod opgelegd kan worden. Ja, want het gaat om huurwoningen. Ja, dat gaat om uh, huisjesmelkers, heten de mensen dan, of uitbuiters. Uitbuiters die bijvoorbeeld uh, op een kamer... Uh, uh, tien, uh, tien uh, mensen uit Oost-Europa hebben liggen... die per matras uh, bijvoorbeeld vijf euro per nacht betalen. Hier in dit studentenhuis is het niet zo erg. Dit is een studentenhuis waar... Even kijken. Jim woont. Hé, hey Jim, waar ben je? Oh, hij is even weg. Uh, in ieder geval, hier zitten vijf We studenten zeggen, op een vrij kleine, kleine nog, woning. Maar, uh... nee, nee, nee, nee, hij slaapt niet, hij is wakker. Uh, vind je het, vind je het heel, uh, heel erg hier, Jim? Blijf even staan. Nee, ik vind het hier nog wel uh, meevallen op wat achterstallig onderhoud. Na vind ik wel dat in grote lijnen de veiligheid wel bij ons gewaarborgd is. Dat dan weer wel. Ja, ik heb een vorige bewoonster deze... Mensen, Lucelle woning hier past, die zijn voorzichtig ook. Dat merk ik ook hoor, voorzichtig, want ze willen hier blijven wonen. En dat is een probleem denk ik ook voor uh, minister Blok. Hij kan wel willen, uh, hij kan de boel wel willen aanpakken. Maar veel mensen zullen uh, uiteindelijk toch niet naar huurcommissies gaan. Omdat, ze, ja, omdat er zo'n groot tekort is aan woningen. Dat studenten in ieder geval geen actie zullen ondernemen. We horen later meer vanuit ja. Lombok, vanuit Utrecht. Jeroen Jager. Dat Michael Bogert, hij heeft dus doping gebruikt. Hij was zover om dat toe te geven. We gaan kijken hoe dat nieuws valt bij amateur wielrenners Roepau. Met een stijgingspercentage van 3,2 is het net iets meer dan een vals plat. Maar desondanks is Laan 1914 een geliefkoosde helling om op en neer te fietsen. Ik ben bijna boven. Geheel op eigen kracht. Heel ja, slecht gaat het. Ja, ja het, het valt niet mee hoor. We mogen fietsen en dan tegelijk praten? Michael Bogert. Ja. Hij heeft alles bekend. Terecht. Ja? Ja, een beetje laat hè dat wel. Ja, maar het, je moet het zien in de tijd waarin het gebeurde. En ik weet nog dat die Laplanje opfietste. Ik ben een illusiearmer. Dat was wel mooi. Ja? We hebben allemaal ademloos aan te kijken. Maar beter later nooit. En, uh, ja kijk, ik zou hem niet aan het kruisnageren. Nou, waarom? Heeft geen zin meer. Nee? Nee, kijk, iedereen heeft het geweten. En waar iedereen het weet, wie is dan schuldig? Is er een held van zijn voetstuk gevallen nee, wat u betreft? Niet? Nee, nee, ik vind het allemaal gezuur. U wist het al lang. Ja, ja. Hoe wist u dat? Straalde er vanaf. Veel te veel ups en downs. Ja? Dat weet u als amateur wielrenner. Amateur, ja. Moeten hem zijn prijzen worden ontnomen nu? Echt veel gewonnen, he, is hij toch niet? Dat <laughs> wordt helemaal zo vernederend voor hem, toch? Kijk, als hij nou een toer had gewonnen, had ik gezegd van Allah. Maar zelfs dat geen eens. Dus waarvoor doe je dit eigenlijk? Voor die twee uh, toeretappes en, uh, en een paar kleine uh, overwinningen? Nee, nee, nee. Moet hij die prijzen die hij gewonnen heeft inleveren wat u betreft? Ja, maakt eigenlijk toch niet uit. Want als ik keek naar de Amsterdam Gold Race, dan uh, was dacht ik de tweede was, uh, Armstrong. Mm -hmm. dus, <laughs> dus dat houdt het ook op. Ja. Zal ik u even een duwtje geven om nee, weer op gang nee, te komen? Nee, nee, niet nee, nodig? Nee, nee, dat goed niet. Nee, nee zo erg is het niet. Nee, nee, nee. nee, okay. nee trapt zelf wel weg. U hoorde reacties op de bekentenis van Michael Bogert. Over een uur dan praat ik hierover met Egon van Kessel, oud-bondscoach en ook vertrouweling van Bogert, die hem al ontzettend lang kent. Er was een opmerkelijk bezoek vandaag in het Europese parlement. De leider van het Vrije Syrische leger kwam namelijk langs, om steun te vragen natuurlijk. Zijn boodschap was, als jullie ons steunen met wapens, dan heb ik president Assad binnen een maand plat. Wij hebben is een aantal problemen. We hebben een met de Het is hebben belangrijk dat Europa help de met de We hebben deze We hebben een aantal de We hebben in de Russen. We hebben een aantal problemen de Oh, nee, nee. Hoe kan je het garantie? Een leger, de stalige media waar ik door opzij word gedrukt. All the success, all the success you can have. Thank you. van Balen geeft hier een hand aan de generaal die hier in uniform is... in het Europees parlement, een bijzondere omstandigheid. Hij is chef-staf van het vrije leger in Syrië. Dus het was bijzonder belangrijk. Het was ook belangrijk dat hij zei... Militaire hulp, bijvoorbeeld leveranties van wapens, zijn een onderdeel van de oplossing. zijn niet de oplossing alleen maar. Gaat Europa dat doen, denkt u? Dat zal aan landen zijn, want de Europese Unie geeft geen wapens. Landen moeten daartoe beslissen. Zijn doel is eigenlijk duidelijk maken wat het Verenigd tegris leger echt voorstelt. En dat het niet overeenstemt met het negatieve propagandabeeld dat Assad eigenlijk zo lang naar het Westen heeft gestuurd. Coeur de Buff, iemand die dicht bij Europarlementariër Gieve Hofstad staat... die heeft het klaargespeeld om generaal Selim Idris hier naar het Europees parlement te halen in Brussel. De generaal heeft geen papieren, geen paspoort. Toch zit hij hier nu. Hij komt ook aan Europa vragen om humanitaire hulp en ook wapens te sturen. Ik denk dat er uiteindelijk wel zal komen... Uh, maar uh, hopelijk niet te laat. Er heerst toch de angst in Europa. Met wie doen we nou zaken? Wie zitten er in dat vrije leger? Is er sprake van uh, extremistische groeperingen? Is het vrije leger geïnfiltreerd? Ik denk dat het veel betrouwbaarder is dan we eigenlijk denken. Ik ben daar al verschillende keren in Syrië geweest. Het zijn serieuze mensen die eigenlijk met tegen zijn vechten tegen Assad... maar die het snel willen beëindigen. Mas van Balen, u en uw collega Europarlementariërs... gaan die druk zetten op de leiders nou, nou, van Europa? dat mevrouw Ashton, zeg maar de coördinator voor Buitenlandse Zaken en Defensie... die zou eens aan de lidstaten van de Europese Unie moeten vragen... op een één op één basis willen jullie verder gaan dan nu... En dat lijkt me verstandig. Nogmaals, elk land, ook Nederland, neemt zijn eigen beslissing. Dat moeten wij hier niet doen. De leider van het vrije Syrische leger in het Europese parlement. U hoorde een verslag van correspondent Tijn Sade. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Shoulder and harmony, it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, read my just a glass or two. Is er something in the water? Verkeersinformatie. John Soka, denk ik, John? Nee, Edwin Gerritsen. Edwin Gerritsen. Sorry, Edwin. Nou, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Er staat uh, 50 kilometer file. Het is uh, wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Er is maar één file die opvalt. Die wordt veroorzaakt door een ongeluk. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... tussen Bolzwart en Nijland 2 kilometer. In de ochtend- en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. ちょっと Rauw, hoort u hier. Rauw om de dood van Hugo Chavez, de president van Venezuela. Bevriende leiders laten vandaag ook van zich horen. Zo zegt DC Boutersen dat hij diep geschokt is dat zijn grote vriend en strijder is heen gegaan. Chavez bracht in 2010 onverwacht een bezoek aan Boutersen in Paramaribo. Er gaat nu een helikopter landen. De vogels die in de boom aan, aan het slapen waren, die vliegen allemaal weg. De grote auto komt aanrijden. Con mi hermano, el presidente... Y mi hermano, el presidente Bautus. Deci Bautus. Deci no, no yo pido al pueblo de Surinam que apoye a este hombre el pueblo venezolano y mi gobierno lo apoyan y, y, y estamos aquí porque queremos aliarnos no solo nosotros dos que somos dos viejos soldados sino que queremos unir a nuestros pueblos unir a nuestros pueblos Correspondent Harmen Boerboom kon u net horen. Die was er destijds bij, Harmen. En dat, dat was wel een vertoning, geloof ik, hè? Het was een heel onverwacht bezoek. Veel mensen wisten niet dat hij zou komen. En het gebeurde aan het begin van de avond. Dus uh, Paramaribo lag eigenlijk al een beetje in rust. En toen kwamen de helikopters aanvliegen met de security van uh, Chavez, met journalisten die toen bleek in het paleis van Bouterse al een hele opzet hadden gemaakt voor live verslaggeving naar Venezuela toe. En Chavez zelf die kwam aanrijden in een grote limousine... en bezacht, bezocht inderdaad Bouterse. Op het, op het paleis. En ze hebben dus over het feit dat ze een verbindenis willen. Twee soldaten. Wat zagen ze in elkaar? Wat, wat verbond deze twee mannen? Het zijn allebei mensen die. Het zijn allebei militairen. Wat, wat Chavez zelf ook zegt. Twee soldaten, militairen. Uh, die spreken elkaar taal ook al vaak. Bovendien hebben ze gemeen dat Bouterse in 1980 een staatsgreep gepleegd heeft, die gelukt is, als je het zo mag noemen. Uh, Chavez heeft het in 1992 in Venezuela geprobeerd, uh, dat is toen mislukt. Hij heeft twee jaar in de gevangenis gezeten. Maar vervolgens zijn ze ook allebei gekozen als president op een democratische manier. Dus ze hebben heel veel overeenkomsten. En, en, en zie je invloed van Chavez terug in het beleid van Boutersen? Heeft hij iets van hem overgenomen? Je ziet in ieder geval dat het allebei uh, presidenten zijn die dezelfde koers varen. Het zijn. Presidenten die zichzelf graag zien als presidenten van het volk, Bouterse noemt zichzelf ook graag zo. Je ziet ook dat de steun, de, de, de maatregelen die er genomen worden voor het volk, huizenbouw, woningbouw, dat soort zaken, die uh, worden door beide presidenten worden die ondersteund. En in die zin zie je inderdaad dat ze dezelfde koers varen. Een ander ding wat ze gemeen hebben is hun, uh, ja, ze zijn democratisch gekozen, maar trekken op die democratische manier, via het parlement, toch heel veel macht naar zich toe. Chavez heeft dat gedaan op een veel extremere manier dan uh, Boutens dat doet. Maar je ziet toch ook dat Boutens in het parlement heel veel macht heeft. Onder andere die amnestiewetten die op die manier hier... op democratische manier, op democratische wijze, via het parlement is ingevoerd. En heeft het economisch uh, gezien Suriname ook wat opgeleverd? Zeker. Er zijn projecten voor wat betreft woningbouw, agrarische samenwerking. En een van de belangrijke projecten, dat is de Petro-Karibbe-deal... Uh, Chavez heeft een aantal landen in Zuid-Amerika olie beloofd. Suriname krijgt ook olie. Die olie die hoeven ze pas af te lossen, pas te betalen over een aantal jaren. En de rente die ze daarmee besparen, die wordt weer geïnvesteerd in ontwikkelingsprojecten. Dat is een van de deals die hij met Chavez heeft, uh, heeft afgesloten. Harmen Boormoom was dat vanuit Suriname. Straks het weer. De kou komt langzaam weer terug. En de reacties op de bekentenis van Michael Bogert. daar wordt druk over getwitterd natuurlijk. Nu Fiction Factory. Feels like heaven. <mogelijk> Het is uh, negen minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb me voorgenomen dat ik het maar één keer mag zeggen. Deze maand, ik ga het ook niet elk jaar doen. Uh, Maart roert zijn staart binnenkort. Nou, dan heb je het gezegd. <laughs> het is dat, eruit. Ja, dat gaat namelijk gebeuren. Uh, maar het duurt nog wel eventjes, hoor. Uh, dat duurt nog wel tot waarschijnlijk pas na het weekend dat dat gaat gebeuren. Maar tot die tijd, dan uh, raken we het mooie weer wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Ook vandaag weer bijzonder hoge temperaturen. Uh, maar dat raken we toch langzaam zeker kwijt. En, maar laten we toch nog even kijken naar die temperaturen van vandaag. Want in, in, bijvoorbeeld in Leeuwarden is het maar liefst 16 graden geworden. Uh, 18 graden in het zuiden van het land. En op veel plaatsen zijn dagrecords gesneuveld, zoals dat heet. Dus uh, op deze dag is het... Uh, op op die... 6 maart was het nog nooit zo warm Precies. in Limburg of ja. waar dan ook. Ja, dat is op heel veel plaatsen gebeurd. En dat geeft eigenlijk aan... Uh, hoe, ja, eigenlijk hoe uitzonderlijk warm het uh, nu is. En daar gaat dan de komende dagen elke dag een graadje vanaf? Moeten nee, we dat, ja, dat zo gaat zien? Veel sneller. Dat gaat oh. veel sneller. Want ik denk dat morgen dat we op sommige plaatsen de 10 graden al niet meer halen. Uh, niet overal, maar in het zuiden zal het nog wel lukken. Maar bijvoorbeeld in het noorden een graad of 9. En het uh, gaat morgen in de loop van de dag ook een beetje regenen. Vanuit het zuidoosten komt een uh, zwak front onze kant op. Vandaar dat de temperaturen ook naar beneden gaan. En daar valt dan een beetje regen uit. Um, nou, dat, dat gebeurt. Het begint in het zuidoosten. En dat zal betekenen dat in het noorden nog wel eventjes de, de zon kan schijnen. Maar uiteindelijk zal daar ook bewolkt worden en later wat regen. En ja, Gaat het dan ook uiteindelijk ook weer vriezen? Of, of, we ga, ja, of wordt het niet zo bar? Weekend, uh, in het weekend, uh, vrijdag, hebben we ook een vergelijkbare dag met, uh, met morgen. Wel grote temperatuurverschillen dan. In het noorden kan het dan een graad of 6 worden. In het zuiden nog een graad of 15. Zitten we precies op die grens hey, tussen, tussen die twee luchtsoorten. Dat heb je ook niet vaak, denk ik. Nee, 9 dat, graden verschil. Nou nee, dat komt niet vaak voor, inderdaad. Um, maar dat geeft aan dat we dan echt in zo'n grenssituatie zitten. Nou, in het weekend dan vindt die overgang geleidelijk plaats. En dan komen we na het weekend in een echte, uh, aanzienlijk kouder weertiep terecht. Met s'nachts gewoon weer lichte vorst. Overdag temperaturen van maximaal een graad of vijf. En het zou me niet verbazen dat er af en toe natte sneeuw valt. Gerrit, dank je wel. <laughs> Fijn om te horen. We gaan ook even genieten van die zachtheid. Dat zou ik doen. Gerrit Hiemstra, hoorde u. Dan. Uh... De bekentenis van Michael Bogert. Geen fietsweer, zei nee. je, Steven Nee, ja, de, de afgelopen boten, dagen maar. wel. hè? Maar. Voor de bikkels toch wel, zeg. Kom, vijf graden. Ja, ik had het even over mezelf, dus niet. M Michael Bogert fietst gewoon dan. Uh, tenminste, oh, dat deed hij. Uh, vandaag natuurlijk het gesprek van de dag. In ieder geval op Twitter. Hè. Jij hebt gevolgd wat voor reacties er zijn op zijn bekentenis. Wat, ja. uh, wat valt je op daar aan? Het waren al, alweer drie interviews. hè? Interview, exclusief interview. Exclusief interview voor drie media. Exclusief in NRC, exclusief in NOS. Uh, ja, de reacties op Twitter waren iets minder uh, exclusief. Uh, stroomde inderdaad vol uh, Twitter. Het ging uh, alleen maar overbogen het gesprek van de dag. Nou ja, niet alleen maar, maar een tijd lang uh, trending topic geweest. As we speak, een half uur geleden stopte dat ongeveer. Dus uh, de mensen zijn er een beetje over, uh, over uitgepraat. Maar niet erg veel uh, geschokte reacties uh, daartussen. De meeste hadden het aanzien komen dat het ja. eens ging gebeuren. Ja, precies. Het was eigenlijk meer de vraag wanneer en hoe gaat hij dat dan doen? Dus ja, de reacties waren ook eigenlijk van, uh, van eindelijk tot hè. Uh, sommige twitteraars zijn wel boos trouwens. Uh, bijvoorbeeld Ferry Maat, dit Hij uh, zegt dat er iets in hem gestorven is. Want dat zei Boogert hey, in het interview. Er is iets in mij gestorven. Uh, Ferry Maat zegt er is iets in hem gestorven. Um, over uh, de, erkenning, de bekenning van, uh, van Bogert. Anderen zijn uh, ja, toch ook al teleurgesteld. Zoals mijn leraar vroeger op de basisschool was, was niet boos, maar teleurgesteld. Uh, niet eens zozeer over het dopinggebruik, maar vooral over de, de jaren van liegen daarna. Het is een jeugdheld die wegvalt, zegt Joran Kaptein onder meer. Maar er zijn er veel meer die, uh, die dat uh, geroepen hebben. En er is uh, zo af en toe ook respect dat hij nu uh, uiteindelijk open kaart speelt. Uh, maar dat respect is er niet bij Martin Hersman, oudschaatser, commentator bij de NOS, televisie. Hij zegt, ik snap het respect over bekentenis Bogert niet. Hoe lang heeft hij ontkend? Hij heeft gewoon tien jaar lang vals gespeeld. Nou, en, en verder ook nog opmerkelijke inzichten, dat je denkt, oh toch leuk om even te lezen. <laughs> ja, nou ja, er worden <laughs> natuurlijk altijd vergelijkingen gemaakt met, met uh, dingen uit het dagelijks leven... Een um, presentator Peter van Brugge die zegt bijvoorbeeld: Met EPO is het net als met vreemd gaan. Het is niet de misstap, maar de jarenlange moeiteloze leugen die tot de onrepareerbare breuk leidt. Heeft ze uh, echt even over nagedacht? Nou, ja? Ja, of, uh, ja, ja, goed. Ik hoop dat hij niet uh, voor hem en zijn naaste dat hij niet uit ervaring spreekt. Want dat zo klinkt het dan een beetje. <laughs> daar uh, zeggen uit... wij niks over. Nee, nou, precies, daar weten we ook helemaal verder niks van. Um, en verder is er nog uh, nieuwslezer Mark Bergt. Hij kijkt vanavond om vijf voor zeven... ook naar het interview met Michael Bogert op Nederland 1 op televisie. Hij herinnert, nog even aan, hij herinnert ons nog even aan de avond... dat de koningin haar abdicatie aankondigde. Hij zegt namelijk... het is een super verdrietige dag. Weer geen lingo. Goed, nou ja. die moet morgen dan maar weer gaan Lingoen. Dat was Steven Dalebout, na vijf van jouw collega Gio Lippens. Je zei al, veel mensen dachten van ja, het is geen nieuws. De vraag was wanneer zou het komen. We gaan van Gio Lippens horen hoe dat allemaal tot stand is gekomen... met die drie exclusieve interviews. Steven Dalebout, dank je wel. Na het nieuws van vijf uur dus, Gio Lippens. We gaan ook praten over Syrië. En we gaan verder over de huurwoningen die verpauperen. Het kabinet wil daar graag iets aan doen. Dat na het nieuws van vijf uur dus.